Ik heb ondertussen het heugende bericht dat wij weer in het gehele land via de zender te horen zijn. Nu muziek. Nou, nogmaals, hele opluchting. Wij zijn weer overal te horen. Welkom, luisteraars, als u ons even hebt uh, moeten missen... door technische storingen. Ronald Snijders inmiddels uh, heeft hier plaatsgenomen, dwarsfluitist. Welkom. Ja. Wat, wat hoorden we zojuist? Uh, dat was een track van uh, een van mijn cd's uit de 20-cd-box. Ja. Cd nummer 16. En uh, ik dacht track nummer 7. En dat heet, en, uh, dat heet Cambodja Funk. Ja, je zegt het even terloops, loops, maar het is niet misselijk. 20 nieuwe CD's in één box, made for music. 20, dat lijkt mij een wereldrecord. Hoe krijg je dat voor elkaar? Nou, ik heb. Nou, ik heb door de jaren heen in heel veel muziekstijlen muziek gecomponeerd. Dat kwam vanaf mijn jeugd in Suriname al, in Paramaribo. In 1970 ben ik in Nederland gekomen en in Delft gaan wonen en blijven wonen. Aanvankelijk om weg aan waterbouw te studeren. Maar ik ben beroepsmuzikus geworden na een paar jaar. En heb toen in allerlei muzieksoorten activiteiten gehad. Maar niet alles uitgebracht. En na een tijd zei ik tegen mezelf van ja, waarom niet een keer mijn Braziliaanse stukken... Of mijn fluit- en tabla-stukken. Of mijn duetten met een pianiste. En die heb ik allemaal samengevoegd. En dat zijn heel veel verschillende andere stijlen. Toen werden het er 23 cd's. Maar ik heb het afgerond naar 20. Met de naam Made for Music. Omdat ja. ik vind dat ik waarschijnlijk dan voor de muziek gemaakt ben. En er staan dus uh, on ongeveer honderden nummers op die niet eerder uitgebracht zijn. Klopt. 382 las ik. Wat is het alleroudste? Het alleroudste is een uh, nummer uh, met een beatbandje van mij in Suriname. Dat heette The Jewels, zo, zo wordt het genoemd. Uh, en het nummer heet uh, Soul Believer, een compositie van mij en de voorzanger Kenneth Waarde. Oh ja, maar waarom, waarom doe je dat eigenlijk? Wel eerder gemaakt, maar niet eerder uitgebracht werk toch nog uitbrengen? Is het tijd om een grote opruiming te houden? Uh, niet zozeer dat. Ik vond die muziek waardevol. Ik heb een drang om hele creatieve dingen... waaraan heel veel creatieve energie is besteed... toch een keer in een eindversie te uh, presenteren. En... Uh maar zoiets is niet uh, gemakkelijk te realiseren. Uh, dat gebeurt vaak ten, nadat mensen al uh, dead and gone zijn. In memoriam, en... gewoon ja, snijders. Nee, nee, nee ik <laughs> ben nog lekker, uh, lekker uh, uh, springlevend. En ik vind die muziek heel goed en heel uh, vitaal. Ja. Toen heb ik gedacht van... Het moet uh, gebeuren, Hup, ga je gang en begin ermee. Maar dus loop je niet het risico dat mensen gaan zeggen... nou, kun je wel horen, dat is niet voor niks, niet eerder uitgebracht. Nee, want de hoogste eis aan mezelf was dat het goed moest zijn. En als, het, en als het die eis niet haalde, ging het genadeloos niet door. Kijk, over muziek kunnen we kort zijn. Het wordt bepaald door de smaak van, van wie het hoort. Je kan een, een, een miljoen aan een project besteden. En, en, en een heleboel mensen roepen dat het niks is. Uh, wat bijvoorbeeld uh, uh, de hele moeilijke discussie is geweest rond het Koningslied. Maar uh, ik heb voor mezelf, in mijn eigen hart kijkend. trek voor trek van de 382 tracks gevalideerd op de keiharde vraag, is het goed of is het niet goed? Als het niet goed was, ging het niet door. Oké, speel even wat voor de mensen die Ronald Snijders niet kennen... wat ik haast onmogelijk vind. Nou, ik zal even wat spelen. Een combinatie van een competitie van meest Saramaka en Tabla. <lacht> het begin daarvan, dat komt me heel bekend voor... dat speel je heel vaak. En behalve dwarsfluit speel je trouwens ook... saxofoon, gitaar, slagwerk op die cd. Maar dwarsfluit is eigenlijk... je basis, je waarmerk. Dwarsfluit, daar gaat het om. Ik heb het van mijn papi geleerd... in mijn oh ja? leed van mijn vader Eddie Snijders. Hij was de eerste muziek, de muzikus... die Surinaamse muziek ook eens gaan gebruiken... voor de militaire kapel... en voor het symfonieorkest. En, en, en hij heeft me buiten die culturele grenzen leren kijken... wat ook zo belangrijk blijkt vooral in deze tijd, dat je niet te navelstadig wordt... Naar, naar je eigen cultuur. Maar hij heeft me ook de liefde voor je eigen roots bijgebracht. Ja. En wat ik in mijn persoonlijkheid merk, dat ik heel veel hou van Surinamse muziek, maar net zoveel kan houden van een Franse chanson, een lekkere Braziliaanse bossanova, of een of, een, uh, uh, of zo'n Vietnamese aandoen stukje muziek. En het is, een, een, en dat is de wereld zoals het is bedoeld. Het is, ik voel me ook een muzikale kosmopoliet, zoals ja. ik mezelf het liefst beschrijf. Maar je hebt die dwarsfluiters dus eigenlijk dat spelen van je vader geërfd. Uh, ja. Maar ben je het ook niet in, bij het opgroeien wel eens gaan haten? Uh, dwarfluit is niet mijn meest favoriete instrument. Ah. Ik kom meer van bijvoorbeeld uh, piano, cello. Uh, maar die dwarfluit is mijn lijfinstrument. Het is iets waar ik echt als ik... Uh, ja. Dan kan ik erop praten, spreken, zingen, alles tegelijk. Dus het, dus het, dus het overstijgt. Uh, het gevoel van vind ik het leuk of niet. Het is gewoon voor mij Ronald. Ja, die, die zo'n cd-box. 20 cd's. Is het ook een soort afscheid? Nee, het is geen afscheid. Of een afscheid van Nederland... Nee, het is een, uh, beschouw het maar als een definitieve binnenkomst. Oh. <laughs> zo moet je zien. Want ik heb nog duizenden composities thuis uh, liggen. En uh, weet je wel een ander punt van zo'n cd box als je het uitbrengt van wie gaat dat nou kopen? Want het is zo uh, ja, 20 CDs, maar wat moet je voor 20 CDs ja. betalen? Ik heb, er, ik heb er een hele schappelijke prijs van toch, 73 toch, euro he? aangekoppeld. Ja. En ik, maar alleen het enige probleem is... ik ging naar een, uh, naar een inkoop voor CDs... en die roepen van ja, wat moeten we met zo'n box? Ik heb een gedacht, weet je wat... Voorkom ik hem gewoon via mijn website. Uh, www.ronaldsneders.nl Is dat ook gezegd? Ja, toch, las ik, toch las ik ergens dat je overweegt het land te verlaten. Ja. ja. Nederland is... Kijk, kijk, we moeten eerlijk zijn. Nederland, uh, Nederland is nog leuk, maar het was vooral leuk. Het is, het is nu... Uh, de kunt is helemaal wegbezuinigd. Er komen mensen met verhalen... Maar jij als bent toch niet afhankelijk van subsidies, of wel? Jawel. Ja? Jawel, kunst, kunst moet tot op zekere hoogte worden gesubsidieerd. Het is, het is niet zo dat je dus van subsidie moet leven, maar de ondersteuning van kunst, net zoals de omroep ook moet worden ondersteund, is, is, is, is, is van groot belang. Je kan wel andere landen erbij halen die dat op een andere manier doen, maar in Nederland is een hele way of life ontstaan on, on dat dat zo werkt. Wil je dat veranderen, dan, dan, ja, dan zou dat heel... Stapsgewijs moeten gebeuren, maar niet via een paar mensen die met uh, mooie verhalen in, in één keer or, orkesten schrappen of hele subsidies. Ik heb in één jaar mijn hele subsidie voor mijn band ook zien verdwijnen, ja, ja. En, en, en, en zo kan het doorgaan. Nee, ik ben, uh, ik, je ziet ja. wat er gebeurt. Een Egyptisch museum koopt uh, de Trope Trope museum, museum, oh, het oh. tropenmuseum. af. Dadelijk koopt een Chinese het Hup, daar gaan we dan. Ja, nou, daar hebben mensen dus kennelijk gelijk. Nou, dan ja. kunnen we Nederland dadelijk ja. voor kopen, toch? Dan okay. zijn we klaar. Nou, Ronald Snijders, we zullen je missen. Maar we hebben in ieder geval nu de cd-box, made for music. 20 cd's te bestellen, zoals je al hebt gezegd, via je website. Ja. Dankjewel voor je komst. En ik hoop dat de, de stroom niet meer uitvraalt. Nee, mij <laughs> ook. We could let this love be the fading sky We could drift all night into the new sunrise Pass me a drink or maybe two One for me and one for you and we'll be free, free, free, free, here comes the corner winds and the changing tide, we better drop them sails and get inside, when will the weather ever let us go? I guess we'll have to wait until the trade winds blow and we'll be free free free free There's nothing in between what we are what we see There's nothing in between what we are, what we see, what we are, we are just on a lifeboat sailing home with our drunken hearts and our tired bones. But I just take one last look around, and yeah, every place feels like a familiar town. And now we're. Ja, dat was uh, Jack Johnson en Donovan F Frankenreiter met Free. En het is een uniek feit, uh, radio en televisie door storingen uh, deels uit de lucht. Chef van de publieke omroep Henk Hagoort, wat is er aan de hand? Uh, om 11 om uur is de stroom uitgevallen. Uh, en normaal gesproken horen dan de noodaggregatoren het over te nemen. En dat is niet gebeurd. Uh, gelukkig zijn we nu weer in de lucht, maar dat is natuurlijk ontzettend vervelend. Ja, want de televisie, begrijp ik, is ook uitgevallen. Ja, we hebben uh, een half uur geen Nederland 1, 2 en 3 gehad. Ah, dus we hebben hier zitten praten zonder dat iemand dat gehoord heeft. Ja, inmiddels uh, draait alles weer. Uh, maar zoals ik al zei, uh, uh, normaal gesproken hoort bij stroomuitval uh, de noodvoorziening ja. het over te nemen. En uh, om onverklaarbare redenen is dat het niet gebeurd. En dan hebben we maar voor 20 minuten stroom en uh, dan is het over. En de commerciële zenders gingen die wel door? Die gingen gewoon door. Dus ah. het moet ergens op het Mediapark op een manier zijn dat, ja. uh, dat de publieke omroep geraakt is. Nou, pech voor ons allemaal. Pech. Dank ja, Henk pech Haag... vooral voor de kijker en de luisteraar. Ja. Dank Henk Haag uh, voor de toelichting. Uh, Graag gedaan. Twee gasten hier inmiddels, want uh, we hebben hier een fotoboek. Dat kunt u ook zien via de webcam radio1.nl. En het heet Gelijk Gekleed. En de maker uh, George Maas is hier samen met zijn echtgenote Birgit. Zeg ik het goed? Ja. ja. Welkom. Ja. En dat, uh, het bijzondere daarvan is, dat zijn allemaal foto's van stellen... die dezelfde kleren, dezelfde jassen dragen. Hè? U, u kunt dat... Uh, Inmiddels zien op de webcam. Hoe kwam u op dat idee? Nou, ik zag uh, in 2007 uh, ergens op het strand in uh, Bretagne. Was ik op vakantie. Zag ik een, uh, een, een stel lopen met enorme kleurrijke jassen aan. Echt, uh, het viel gewoon ja. op ja, in het beeld. Ik. Ja. En het, uh, nou, ik denk, ik ben gewoon ertoe gelopen. Ik uh, vroeg of ik een foto mocht maken. En dat was eigenlijk de eerste. Ja. Maar uh, gewoon omdat het er leuk uitzag. En daarna ben ik. Ik, was ik het weer vergeten en ben ik er later uh, toch weer mee begonnen. We hebben andere foto's gemaakt. Je kan het alleen maar fotograferen als je ze tegenkomt. Ja, dus, dus je bent uh, er niet naar op zoek? Nee, ik was er toen niet naar op zoek. Nee, nee maar hoe ga je er dan naar op zoek? Of uh, nou, is het oh, toevalstreffers allemaal? Het, het, het, het waren uh, heel lang toevaltreffers, maar toen had ik op een gegeven moment toch wel een mapje vol. Ben ik het gaan uh, rubriceren, heb ik het een naam gegeven. En Op een gegeven moment uh, werd, het, werd het een hit op een of andere manier, want het kwam in de pers. Ja. En uh, zo de laatste 16 maanden ben ik echt uh, vijf uur per dag ermee bezig geweest. Echt op zoek naar uh, stellen? Echt op zoek, en, en, en dan vind je er ook meer. En u hebt er ook bij uh, geholpen, Birgit, heb ik begrepen. Ja, ik uh, ben natuurlijk uh, af en toe in de stad. En als ik ze dan zie, dan uh, ga ik ze achtervolgen. En natuurlijk zo onopvallend mogelijk, omdat ik ze eigenlijk Noord aanspreek. En uh, dus dan ga ik George bellen en zeggen... nou, daar is een stel uh, in de Kalverstraat richting Spij aan het lopen. En je moet nu komen. En, en dan, dan, voor dan je je uh, weet, stappen ze in de tram en dan ben je ze kwijt. Bijvoorbeeld, ja. dat is ja. vaak gebeurd, ja. <laughs> ja. En u heeft ze niet alleen... Uh, Gefotografeerd, maar ook geïnterviewd. hè? Ja, ik heb ze ook geïnterviewd en dan uh, krijg je gewoon uh, korte verhalen. En uh, ook hele interessante anekdotes. Iedereen doet het om een andere reden. Je ja, om wat voor reden doet men het in het algemeen? Ja, je, je hebt sommige mensen die, die, die zijn heel vaak gelijk gekleed Dus die dragen elke dag regelmatig dezelfde jas. Want het is een minimumvoorwaarde. Maar er zijn ook mensen die dragen tegelijkertijd dezelfde broek, dezelfde sokken, overhemden. Maar er zijn ook mensen die, die heb ik dan toevallig gefotografeerd. En het, die hadden dan toevallig die jas een keer aangetrokken, ja, ja. ooit een keer gekocht. Dus ja, uh, verschillende redenen. In een nawoord bij het boek schrijft Midas Dekkers, dat het ook iets is van die mensen willen, willen paarbinding uitstralen, laten zien. Wij horen bij elkaar. En ja. Misschien ook wel, daar hoef je niet tussen te komen. Nee, dan weet je meteen van nou, die zijn zo bij elkaar. Dan ga ik niet naast zitten en vragen hoe laat ja. is het. Dus of zo. Over? Ja. Ja, wat vindt u eigenlijk van dit soort stellen, mevrouw Birgit? Nou, ik, ik vind het heel interessant. Maar vooral nu de verzameling, omdat het in een boekbal gebracht is... is het toch heel fantastisch. Er zijn hele mooie foto's, ook heel aandoenlijk. Ja. En uh, er is een stel die lijken over te vliegen. En uh, andere, een, een oude echtpaar, die staan heel erg mooi bij elkaar. En ja, ik vind het heel aandoenlijk... Maar u noemde ze wel eens Jut en Jul, heb ik begrepen. Ja, het was zo in het begin, uh, maakte ik een map aan in mijn computer. ik denk, ik geef ze een naam, Jut en Jul. Oh, ja. Maar toen zat ik ook nog in het stadium van, ja, het is toch wel een, een beetje vreemd. Ja, ja. Maar in de, uh, Jut en Jul is in het Engels ook odd couple, hè. Ah, oh, ja. Dus het is een beetje een vreemde combinatie. Maar ja, kijk, ik bedoel, als je iets uh, fotografeert, dan moet je op een gegeven moment ook achter te zien te komen waarom ja, wel, mensen het doen. Ja. Dat gaan we nu ook doen, want ja. ik heb aan de telefoon Alain Bakker en Cor Zwart, goedenavond. Goedenavond. Goedenavond. Jullie dragen ook heel vaak buiten dezelfde kleren, hè? Ja, voornamelijk als wij uh, wandeltochtjes aan het wandelen zijn. Ja, en dezelfde jas, dezelfde sjaal, dezelfde rugzak? Ja, en uh, negen van de tien keer ook dezelfde broek en dezelfde t-shirt. Oh, waarom? Omdat het prettig zit. Oh, daarom alleen? Ja, het is gewoon toeval. Uh, we stappen s ochtends om vijf uur, zes uur ons bed uit. We kleden ons aan om te gaan wandelen. En uh, ja, onafgesproken trekken we hetzelfde aan. Gewoon puur omdat het prettig zit. Het wandelt lekker. En we voelen ons er alle twee verschrikkelijk goed in. Ja, onafgesproken. Dat klinkt toch onwaarschijnlijk. Want het is toch, zou toch voor de hand liggen... dat Corris een keer iets anders draagt dan Aleid Of althans een andere kleur. Uh, dat wel, is voor, ja. Dan zal het hoofdzakelijk een andere broek zijn. Maar het is over het algemeen wel zo'n afritsbroek in kamo of zo. Ja. Willen jullie, wat, wat, wat ik net zei, dat Midas Dekkers denkt... aan de buitenwereld laten zien hoe jullie met elkaar verbonden zijn? Nee, dat is absoluut niet de opzet. Het is wel zo dat, uh, wat je al eerder in, de, in het stukje zei van... ja, uh, een odd couple, dan kun je wel zeggen, wij sporen alle twee niet. Ja, ja, ja. Ja, maar dat is wel dat beeld van Jut en Jules misschien. Wat mensen denken, daar heb je weer zo'n surfstel. Nou, laat ik zo zeggen. Als ze ons zien, dan is het niet het surfstel. Dan zijn het gewoon dat stelletje idioten. Oh ja? Ja. Krijgt u die reactie wel? Regelmatig. Ja. Oh, nou, nou. George en Birgit, hebben jullie dat ook wel gehoord? Dat er een vreemd op die mensen wordt gereageerd? Ja, ja dat heb ik al eerder gehoord bij mensen met, met witte jassen... Uh, en die zeiden van ja, we worden ook regelmatig worden erop aangesproken. Vooral door jongeren. Maar uh, die vrouw zei in dit geval van nou daar hebben we totaal scheid aan. We doen gewoon wat we zelf willen. Maar uh, het gebeurt wel dagelijks dat zij erop aangesproken werden. Ja. Ja. Het boek is nou uit. Kom je ooit nog weer af van die tik om speciaal te letten op gelijke kledingstellen? stellen? Nou, ik denk het niet. Vandaag uh, heb ik ook weer uh, een stel gefotografeerd en... Uh, ik, ik ga er nog een tijdje mee door, want er komt ook wel een expositie van. Ja. Het zijn wel bijna allemaal gemengde stellen. Hè? Is dat, uh, zijn er geen homo's en lesbiennes die ook... Uh... Nou, het, het komt zo. Ik heb uh, hiervoor twee andere projecten gedaan. Eén project met vrouwen. Een ander project met mannen, wat die oh, in hun zak ja. hadden. En nu wilde ik een project doen tussen dus man en vrouw. Paren. Oh, dat is een bewuste keuze. Dus waarschijnlijk komt er ooit wel een keer een man en een man... en een vrouw en een vrouw. Maar... Oké. Okay. Het boek heet dus Gelijk gekleed. Het is een uitgave van lectures. George en Birgit, Aleid en Cor, bedankt. Graag gedaan. Hey, bill. Hey, bill. The man with the plan, Bill de Blasio. After 12 years of mayor Bloomberg. It's time for a real change in this town. I am first and foremost a husband and father. And I was showing the people in New York City who I am, what I believe. Well, I've talked about this many, many times. You know, uh, I've been in public life in this city almost 25 years now. Give me a little space, <laughs> man. Uh, you heard it. Bill de Blasio, en dat is de democratische kandidaat voor de burgemeestersverkiezingen van New York aanstaande dinsdag. En twee dagen voor die grote dag kan natuurlijk niemand de grootste kans hebben voor de overwinning meer ontmoeten... ...behalve dan journalist Michiel Vost. Goedenavond. Goedenavond. Heb je hem al ontmoet? Ik heb hem net ontmoet. Oh. Uh, hij was groter en langer dan ik had gedacht... En hij was ook veel vriendelijker dan ik had verwacht... voor iemand die zeg maar, twee, over twee dagen inderdaad de verkiezing van zijn leven heeft. Hij was heel open en had ruim de tijd. En ik ontmoette hem weliswaar met mijn schoonmoeder. Die is de leider van de Democraten. Diezelfde democratische partij in het huis van afgevaardigden. Het is natuurlijk ietsje op, op zijn west, zou ik maar zeggen. Maar toch, hij had heel veel tijd en hij was gewoon heel vriendelijk, et cetera. Ja. Hoe lang duurde de ontmoeting? In seconden gerekend? Um, in seconden seconde, opmerkelijk lang voor iemand in politiek. Ik geloof dat het er zelfs drie, vier minuten was. Hij vroeg zelfs wat ik deed en waarom ik in New York was. En hij vroeg af waarom ik zo lang was, want hij is nog veel langer. Ik zei oh. Nederland, nou, dat vond ja. ik wel mooi, want hij heeft zelf Duitse achtergrond. Dus hij oh. is enorm lang, nog langer dan ik, maar goed. Heeft dus nee, hij... er was opmerkelijk veel ruimte. Ja, heeft hij een stevige handdruk? Ja, heeft een stevige handdruk. Hij, de, de handdruk is zoals hij eruit ziet. Hij is een man met coronas, zeg ja. maar, in New York. Zeg maar. Hij is de man die zeg maar, na twaalf jaar Bloomberg schip gaat ruimen, of hoe zeggen we dat... En, en inderdaad, change, zoals je net liet horen... gaat brengen, hopen bestemmers in New York. Ja, want jij, jij noemde net de connectie... via je schoon, schoonmoeder Pelosi met hem. Is er ook iets dat hem politiek met haar verbindt? Ja, ik denk behalve het lidmaatschap ja, van de Democratische Partij natuurlijk. Ja, behalve de partij. Ik, hij komt zelf, zegt hij zelf ook de hele tijd... uit de progressieve vleugel van de Democratische Partij. En zij, mijn schoonmoeder... Haar district is San Francisco. Dat is ook progressief. Dat is vooruitstrevend. Dat is very liberal. Zij zitten wat dat betreft aan de linkerkant van de Democratische Partij. En zijn hele campagneboodschap van de tale of two cities. New York is een stad geworden van twee steden. Het stad, de stad van Bloomberg, de bankiers, de mannen die het goed doen, de grote bedrijven. En de rest, de 99%, de achtergeblevenen. De mensen die het eigenlijk maar nauwelijks kunnen rooien. En ik denk dat hij dat wat dat betreft heel erg aansluit bij een soort... Hope and Change-boodschap die ook wel een beetje doorkwam in 2008 bij Obama ja. en zeker door King mijn schoonmoeder. Ja, maar ik, eh, ik, ik lees dat hij er zelfs niet voor schroomt om zich eh, als socialist aan te dienen en zegt dat hij de bevrijdingstheologie aanhangt. Hoe is ten vredesnaam mogelijk dat zo iemand eh, kandidaat wordt? Ja, dat is, dat is heel terecht dat je dat zegt. Dat is ook eigenlijk alleen maar mogelijk in New York en misschien nog in Portland, Oregon en misschien downtown San Francisco en Austin, Texas. Maar dat zijn niet, niet op heel veel plekken in Amerika mogelijk. Hij doet dat wel, maar hij is vooral ook een reactie, en daarom is hij zo succesvol, een reactie op twaalf jaar uh, bankierspakken onder Bloomberg. Hè? Wall Street, uh, de bankiers, de mediamagnaten, de grote bedrijven, de miljardairs, die hebben het goed gedaan. En als reactie daarop. Zonder Bloomberg was er geen De al. Net zoals dat er zonder Bush nooit een Obama was geweest. En ik ken natuurlijk die reactie dat hij daar heel handig en op het goede tijdstip gebruik van heeft gemaakt. Ja, en als hij nou burgemeester wordt na Bloomberg, wordt het dan ook een heel ander uh, bestuur en beleid in New York of maakt dat niet zoveel uit? Nee, het wordt natuurlijk niks anders. Want net zoals bij Obama, die kwam op dag één ook achter dat Washington heel ingewikkeld in elkaar zit. En dat die dus die hope and change, dat moet hij al gauw half overboord zetten. Dus op, inderdaad, de campagne heeft meestal niet veel te maken met de daadwerkelijke dag één in het Oval Office, in het geval van Washington, of hier in het, in het uh, stadhuis in New York. Dan op een gegeven moment begint de moeilijke taak, hoe verander je zo'n stad? En wat wil je precies veranderen? En alle gevestigde belangen, de bankiers en de media, et cetera, alle... En de mensen die natuurlijk een beetje schrik hebben van zo'n um, theoloog met zijn uh, bevrijdingstheologie. Ja, ja, ja. Die, denken, die zeggen natuurlijk meteen, ho, ho, ho, rustig aan, rustig aan, de stad doet het prima. Uh, je mag het uh, lijntje niet breken. Ja, wat hij wat mee heeft, de Blasio, is een heel aantrekkelijk mediageniek gezin, hè? Ja, hij heeft, dus, heeft getrouwd met een African-American vrouw, dus een zwarte vrouw. En hij heeft dus twee telegenieke ...half zwarte kinderen... ...die dus ook volop in de campagne zijn gebruikt... ...dat is ook heel onorthodox... ...hij is ook iemand duidelijk... ...die dat Manhattan maar uit Brooklyn... ...en dat gebruikt hij ook... ...hij loopt een beetje, te koop, te, te, hij loopt een beetje tegen Manhattan in... zeg maar ...tegen de, de dominantie van Manhattan... ...en dan maakt hij zijn kinderen... ...en de kleur van de kinderen... ...en van zijn vrouw... Die maakt hij daar, ...daar maakt hij gebruik van als het ware... ...en dat, ja, dat is iets van deze tijd. Ja, mag jij dinsdag ook stemmen? Ik mag dinsdag stemmen, ja... ja. En dan nou ga je natuurlijk vragen of ik op hem ga stemmen. Ja. Ik ga hem stemmen. Ja, ik zal het maar eerlijk zeggen. Ik kan niet op Joe Loda, de republikeinse uitdaging stemmen. Die is zo ouderwets. Ik weet niet of er veel gaat veranderen, maar ik ga wel op hem stemmen. En, en de ontmoeting zojuist heeft daaraan bijgedragen? Heeft hij zich nog meer voor je gewonnen? Natuurlijk. En ik... Nou ja, dat, dat werkt altijd wel. Want je kan hem altijd even testen. Hoe doet een Amerikaanse politicus dan de retail? Zoals we dat in Amerika noemen. Hoe doet hij het handen schudden en het baby's kussen en het foto ja, ja, ja. poseren? En dat is voor elke... Hè? Obama is daar bijvoorbeeld minder goed in dan bijvoorbeeld Bill Clinton... de koning van de retail. Okay. En dat deed deze man opmerkelijk goed. Dank, Michiel Vos. Tot zover Geen de dag. Blasio en New York. Dit was met het oog op morgen. Morgen presenteert Eva Jinek. Zometeen de echte Janne-mannetjes en ik eindig... met een gedicht van Herman Leenders. Prognose. Voor ons gemak voorspelden we... dat ze niet lang meer te leven had. Zodat we het snijden, de chemo, de bloedtransfusies, de bestralingen en metastases konden overslaan. In elk geval de bezoeken aan het ziekenhuis. De geur in de gangen. Een tak afzagen om de boom te redden. Zodat wij goede herinneringen zouden bewaren. Weer tv konden kijken of in memoriam schrijven. Sorry, luisteraars, voor de storing van 20 minuten die dit programma teisterde.